Zes uur. NPO Radio 1. Met Wieger Hammer. Goedenavond. Hoeveel geld is Europa u waard? Dat is een van de kernvragen zo dadelijk in WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Met opiniemaker Siep Winia. Nu eerst het nieuws van zes uur. Met Amber Bransen. Bij bombardementen op de Syrische enclave oost ghouta zijn vandaag 29 mensen omgekomen. Na een week van intensieve aanvallen is het totale dodental tot boven de 500 gestegen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Volgens die bron worden de bombardementen uitgevoerd door de Syriërs en de Russen. Maar Rusland ontkent er direct bij betrokken te zijn. In de VN-veiligheidsraad wordt al een week over een resolutie gesproken die een staakt-het-vuren tot stand moet brengen. Hulpverleners van de VN zouden dan de enclave binnen kunnen gaan. Bedrijven die willen profiteren van de uitbreiding van vliegveld Lelystad dienen schadeclaims in bij de overheid nu die uitbreiding met zeker een jaar is uitgesteld. Een vertegenwoordiger zegt bij omroep Flevoland dat ze al hebben geïnvesteerd en enorm teleurgesteld zijn dat het vernieuwde vliegveld niet dit jaar en zelfs niet volgend jaar open gaat. Nou ja, kijk, wat hier natuurlijk gebeurd is... is dat eigenlijk in een periode van tien jaar... Hè, vier kabinetten hebben gezegd, dit gaat gebeuren. Uh, er zijn allerlei procedures gevoerd, tot en met de Raad van State. Uh, dan op een gegeven moment denk je, nou, dan is het klaar. Uh, dat was eigenlijk een uh, paar jaar geleden al het geval. Uh, er is vervolgens dan nog een keer in, een rege in de regeerakkoord... is ook nog gezegd dat dit uh, doorgaat. Het was op zichzelf niet nodig, want dat was eigenlijk al staand beleid. Maar goed, mm -hmm. dat wordt dan nog een keer herbevestigd. En dan ineens komt daar een kink in de kabel. Eigenlijk heel kort, hè, want dit is relatief heel kort. Hè, vanaf augustus is het remoer echt vorm aan gaan nemen. En uh, nou ja, vervolgens is het in december dan van... Nou, daar nou, gaat opnieuw gekeken worden. 21 december. En dan in februari komt dit. Dus dat is wel heel kort dag voor 1 april 2019. Uh, en daar is uh, in die zin ook niet veel begrip voor. Omdat er gewoon harde toezeggingen hebben van ja. over die overheid. En jij als ondernemer... Ja, hoe moet je nog ondernemen als je daar niet op kunt vertrouwen? Het kabinet heeft de uitbreiding uitgesteld... om de overlast voor omwonenden beter te kunnen onderzoeken. Minister van Nieuwenhuizen had het over 2020... zonder dat ze een specifieke datum noemde. De grootste krant in Turkije noemt vijf Turks-Nederlandse Tweede Kamerleden verraders... omdat ze de Armeense genocide willen erkennen. De regeringsgezinde kant Saba schrijft dat vijf Kamerleden van de VVD... GroenLinks en SP met die schandalige beslissing Turkije hebben verraden. Een aantal commando's wil dat militair Marco Kroon... niet langer in de media vertelt over zijn tijd in Afghanistan. Zijn uitlatingen brengen andere commando's in gevaar... en bovendien vertegenwoordigt Kroon niet de commando's, zeggen ze. In Afghanistan zijn gisteren en vandaag meer dan twintig doden gevallen... bij een serie aanslagen op verschillende plaatsen in het land. Ze kosten een aanval van de Taliban op een legerpost... in de westelijke provincie Farah achttien levens. In Egypte hebben archeologen graven gevonden uit de tijd van de farao's, zo'n 5000 jaar geleden. Er liggen zeker 40 graftombes met mummies, meer dan 1000 beelden, veel kostbaar aardewerk en een gouden masker. Voor het grote DNA-onderzoek in de zaak Nikki Verstappen... is veel animo, meldt de website 1 Limburg. Op zes plaatsen wordt DNA ingezameld via het wangslijm. 21.500 mannen hebben daarvoor een oproep gekregen. Op de eerste dag is het bij de afname al erg druk. Onder meer in Heibloem, waar Nikki woonde. Deze man was tevreden over de ruimte waar het DNA wordt afgenomen... zei hij tegen een verslaggever van L1. Heel zorgvuldig, alles wordt heel goed gecheckt inderdaad... En, uh... Uh, alles heel steriel, dus uh, om alles te voorkomen dat er inderdaad uh, onder DNA, zeg maar, bij je eigen DNA komt. Dus dat was allemaal heel goed geregeld. Ja, absoluut. Het is zo gebeurd, dus uh, stelt niets voor. Snel en simpel, dus... Ik moest je er lang over nadenken? Oh, nee. En waarom bent u hier gekomen? Nou, als ik de mensen daarmee vrij kan helpen, dan is dat goed, hè. Was het voor u een moeilijke keuze? Nee, helemaal niet, Nee. Ik bedoel, als je mensen hiermee verder kunt helpen, dan uh, ja, lijkt me dat een hele logische keuze. Een oproep aan iedereen die uh, zijn bedenkingen nog heeft voor niet te gaan, toch wel te gaan. Dus des te groter is de kans natuurlijk dat de zaak opgelost wordt. De elfjarige Nicky Verstappen werd twintig jaar geleden op de Brunsermerheide dood aangetroffen. Het is nog steeds niet duidelijk wat er is gebeurd. Gaan we naar de Olympische Spelen. Bij de massa start heeft schaatser Koen Verwij brons gewonnen. Het goud ging naar de Zuid-Koreaan Lee. De Belg Bart Sfinks won zilver. Verwij was tevreden. Dat is voor mij op dit ogenblik, zoals in de staat waar ik, ben, uh, waar ik in ben, toch wel. Uh, ja, het hoogste haalbare. Ik uh, ben gewoon met andere verwachtingen naar het toernooi toe gegaan. Maar uiteindelijk, hoe ik ben gestart en hoe ik ben geëindigd... Uh, mag ik wel heel tevreden zijn, ja. Ik ben wel tevreden zoals ik hebt, ben geëindigd. Ook Sven Kramer deed mee. Hij schaatste lange tijd voorop, maar offerde zich op om voor wij een kans te geven. Ja, ik denk uh, prima tactiek uh, maximaal uh, resultaat op dit moment. Ja, natuurlijk kan het altijd beter weet je, we rijden voor de winst. Maar uh, ja, weet je, Koen wordt gewoon op waarde geklokt in de sprint. Ja, en eerder vanmiddag was de vrouwenfinale. Daar pakte Irene Schouten het brons. Ze klopte bijna de Japanse Mio Tagagi. Ja, ik ben sowieso blij met de medaille. Alleen, uh, weet je, het, het verliep gewoon niet zoals we wilden. Het was eigenlijk plan dat Anouk op uh, twee ronden volle bak zou aantrekken. En dat ik op 300 meter voorbij zou gaan. Ja, dat plan mislukte helaas. Toch was Schuiten uiteindelijk blij met brons. Nederland heeft in totaal 20 schaats- en short -track medailles gehaald op de Spelen. Acht keer goud, zes keer zilver en zes keer brons. Daarmee staan we voorlopig vijfde in de medaillespiegel. Het weer dan nog. Vannacht gaat het matig vriezen. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden misschien wat sneeuw en hooguit 1 graad boven nul. Vanaf maandag wordt het nog wat kouder en gaat het op de Waddeneilanden sneeuwen. Hoe is de situatie op de weg, René Passet? Nou, de rust is grotendeels weergekeerd. Er waren wat ongelukken her en der. Op de A17 zijn ze nog aan het bergen van Roosendaal naar Dordrecht. Daar ben je toch wel minimaal een half uur mee zoet tussen Standaard Buiten en Zevenbergen. Drie kilometer file. De rechte ook is dicht. En er rijden geen treinen tussen Haarlem en Voorhout na een ongeluk daar eerder vanmiddag. Inmiddels hebben ze bussen gevonden, maar houd toch rekening met vertraging.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 Maar als u de tango wilt leren dansen, dan kan dat ook. Of een cursus fotografie. Het is maar net wat u zoekt. Precies die cruise uitzoeken die bij u past, dat vinden we nou leuk bij ZeeTours. Want niemand weet zoveel van cruisen als ZeeTours. Er zijn veel mythes over onze oorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Boek nu op ZeeTours.nl uw QNAT Cruise naar de Middellandse Zee vanuit Rotterdam.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 Het Oranje Fonds organiseert ook dit jaar weer NL Doet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Word ook één dag vrijwilliger en ga klussen, dansen, wandelen, koffie drinken, voorlezen, koken, kletsen of doe iets anders in je buurt. Kijk wat jij kan doen op 9 of 10 maart op nldoet.nl. Doe je mee?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 Koop nu een nieuw M-Line matras en ontvang de tweede voor de halve prijs. We willen samen over op duurzame energie. Investeren in een beter milieu is nu eenvoudig en aantrekkelijk. Investeer in windenergie en ontvang 5% rente. Ga nu naar windsherfund.com Let op, u belegt buiten AFM Toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.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 Of zet PSV een reuzenstap richting de titel. Hij doet het! Abonneer je nu en kijk morgen live naar Feyenoord PSV. Fox oh! Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en Opiniemaker Sip Winia. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere week discussie en debat over de kwesties van de week. En dan gaat het ook hierover. Hallo, mijn naam is Frank Banning. En ik ben zelfstandig ondernemer in Bargen. Ik ga stemmen op woensdag 21 maart. Omdat mijn stem, net als dat van u, mede de uitslag bepaalt. Die uitslag bepaalt verhoudingen tussen de partijen. Daarmee hebben we dus uh, samen invloed op hoe de gemeente bestuurd gaat worden. Ja, voor deze ondernemers spreekt het vanzelf, hè? stemmen voor de gemeenteraad. Maar ongeveer de helft van de Nederlanders die ziet het nut er niet van in. En mensen die zelf in de raad willen, die zijn ook dun gezaaid. Heeft onze democratie daarmee een probleem? En is dat probleem groter geworden nu het referendum naar de prullenbak is verwezen? We gaan het erover hebben. Ook trouwens over geld en ambitie moet er extra geld naar Brussel om een groter en ambitieuzer EU-takenpakket te vervullen. Aan tafel hier de fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement... Sofie In het Veld, fijn dat u er bent. Goedenavond. Zeg ik ook tegen u, Willem Foppen, van het CDA op Urk. Goedenavond. De stad of het dorp van de opgestroopte Mouwen, zo zeg ik het maar even kort... daar kunt u zich wel in vinden? Daar vind ik mij helemaal in, 100%. <laughs> fijn dat u er bent. En natuurlijk ook fijn dat u er bent, zeg ik tegen opiniemaker Sibinia. En zoals altijd beginnen we met het nieuws van de week. En als, ja, langzamerhand als we kijken op pagina 704-teletext... is heel ouderwets, maar ik doe dat dan nog. 704-teletext. Zien we dat die temperatuur naar min 8, min 9, min 10 gaat. En werkt dat voor u ook hard verwarmend, die, die lage temperaturen, Sybinia? Ja, uh, hoewel het me, of te beginnen al uh, hard verwarmend is dat de zon nu schijnt. Hè. Dat is sinds anderhalve week, is de, neemt de winter uh, een interessante wending. ja. Uh, dus dat is wel belangrijk. En overigens hadden we natuurlijk ook vorig weekend en zo... ook steeds al ijs. Alleen dat, ja, dat verdween aan het eind van de dag weer. En uh, ik ben gisteren nog even... door een stukje van de Randstad en de omgeving getrokken. En ik zag dat er nu gewoon... wat mensen toen helemaal geen ijs is. Nee. Terwijl we... Dus als er ijs komt, moet dat wel snel gebeuren. Ja, eh, temperatuur op de grond die daalt, ik zei het al... maar bij Schaats het Nederland stijgt die tegelijkertijd. Want met de huidige vooruitzichten doet daar in de staatsse verwachting... toch echt de tocht der tochten op. Tjibbe, short en Wibbe, die zouden het wel rooien. <laughs> Tjibbe, short en Wibbe, die zaten mooi te klooien. Zijn in een wak gereden, <laughs> volledig overleden. Zo heb je het over vriezen, zo heb je het over dooienden. <laughs> Ja, de goede Herman vinkers, <laughs> Altijd een succes. Sophie Irifselt, kunt u trouwens schaatsen? Uh, ik heb het al heel erg lang niet gedaan. Dus ik zou het moeten proberen. Maar volgens mij uh, verleer je dat niet echt, hoor. Nee. Willem Foppen, uh, kunt u het? Nou, ik ben geen schaatser. Ik, uh, ik kan het wel. Ik heb het ooit gedaan. Maar het is niet mijn favoriete sport. Wel om naar te kijken, maar niet om zelf te doen. <laughs> nou, dan hebt u de afgelopen twee weken maar mooi kunnen genieten. Daar Zo, in so, uh, Zuid-Korea. Zo so is het. Ja. Want uh, hoeveel medailles hadden wij uiteindelijk? Twintig, geloof Twintig. ik. Twintig. En allemaal op de schaatsen bereikt. Ja. En de vrouwen deden het weer beter dan de mannen, Sophie Inveld. Dus dat is natuurlijk nog een of leuke geven. Ja. Oh. <laughs> ik weet van u ook. Uh, u, u maakt me daar deze week op bekend. Ja, die Elfstedentocht is natuurlijk prachtig. Maar er is een andere tocht en daar moet u toch iets over vertellen. Uh, Wat ik al vertelde, is de bannentocht. Die kende ik niet. Nee, dat, maar dat is wel een beetje in, in de Zaanstreek... En, en het hele stuk ten noorden daarvan, tot West-Friesland toe... Is dat de Tocht van Noord-Holland, zou je kunnen zeggen? En uh, het toeval wil dat ik daar uh, woon, een deel van de tijd. En ik woon daar tussen de Bruiloftsloot en de Ketelsloot. En de bannentocht die gaat heen over de Ketelsloot en terug over de, oh, de Bruiloftsloot. Ja, dus dus ik, ik woon in die bannentocht, zou je kunnen zeggen. Ja, en zijn er al signalen? Want er wordt natuurlijk gefluisterd door de mensen daar ja. dat het eraan ziet te komen. Ja, en vaak begint dat in oktober. <laughs> en, en dan is de voorspelling dat het eind januari toch wel het geval zou moeten zijn. Maar ik heb wel gemerkt dat de afgelopen weken de, de, de, de Siberische Beer heet dat, geloof ik. Uh. Ja, dat is, dat is, ik heb in ieder geval gezien dat het een naam krijgt, deze ja. koude golf. Uh, nou, die was al een tijdje in aantocht en uh, ja, daar wordt meteen over gepraat. En, uh, uh, dat, maar goed, feit is dat, wat ik in ieder geval, ik heb het niet in JISP gezien, in het barnham maar uh, dat er nog heel erg weinig water, sorry, nog heel veel water en heel weinig ijs is. En u hebt u contact met de ijsmeester? Die kom ik wel eens tegen in Jisp, zeker. Je uh, moet je voorstellen dat uh, die bannentocht zich af in het Wormer en Jisperveld. Te, tussen plaatjes als Spijkerboor en Neck en Wormer Klinkt en Jisp. Lijk, <laughs> en uh, en dit, er zijn dus een paar ijsclubs. En die, uh, en die werken dan samen om samen die bannentocht te organiseren. En uh, Jan Koenen, waar het net over had... die is uh, ijsmeester van JISP... en misschien ook nog van hele Bannetocht, dat weet ik eigenlijk niet precies. Uh, en, uh, en zeker ook in Noord-Holland een beetje bekend... omdat hij als ijsmeester Jan zo nu en dan uh, toelichting... op de ijsontwikkeling geeft bij RTV Noord-Holland. Dat gaat onder het motto... en ijsmeester Jan, komt er nog wat van? Nou, die vraag zou mooi zijn als we die vraag ook nog aan hem kunnen stellen. We gaan proberen hem in ieder geval nog eventjes de uitzending in te trekken... zoals het dan mooi heet. Het zal even na half zeven zijn en dan ben ik toch heel benieuwd... naar ja, of er inderdaad al sprake is van ijsontwikkeling... en hoe het met zijn gemoed is. IJsmeester Jan. Dat later dus de kwesties van de week. En dan gaat het ook over Europa. Want het spel om de knikkers kan nu echt beginnen. Wie draait op voor de gaten in de EU-begroting... die door het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie ontstaan? En welke ambities moeten nagestreefd met al dat geld... Dat in Brussel wordt uitgegeven. Vice-premier Hugo de Jonge die gaf gisteren nog maar eens aan... wat de inzet van dit kabinet is. De inzet van Nederland is helder. Een kleinere Unie heeft ook een kleinere begroting nodig... en binnen die kleinere begroting moeten we betere keuzes maken. Ja. Kleinere begroting, Sibinia, opinie maken. Is ook de inzet van u? Nou, Mijn inzet is niet heel relevant... maar ik, ik kan het in belangrijke mate wel eens zijn... met dat de position paper, zoals dat heet... dat door het Nederlandse kabinet is verspreid... onder andere landen en vooral ook onder de pers van andere landen. Dus uh, dat leidt ook tot enig succes. Want in Duitse kranten staat nu, en dat was aardig getimed... net voordat uh, uh, Rus' begin deze week naar Merkel toe ging... Uh, heeft dat position paper ook de, de Duitse media bereikt. Namelijk dat Nederlanders, dat Nederland nee, nein zegt tegen de plannen van... Uh, er zijn eigenlijk, zouden dus we zeggen, uitbreidingsplannen... dus meer geld uitgeven dat het idee komt... zowel uit Parijs en een beetje Berlijn ook... Ja. En dat komt natuurlijk uit Brussel, maar dat is in Brussel al 50, 60 en jaar. En hoe is er dan vervolgens gereageerd door die Duitsers... op die, die, die halstarige houding nou, van Nou, Kijk, Nederland. in het regeerakkoord van Merkel... Uh, Merkel gaat weer doorregeren met de Socialdemocraten. Ja. En, en met name onder druk ook van de Socialdemocraten... is dat ze meer, meer, meer Europa nogal dominant geworden. Uh, ik heb het idee dat nu meneer Schulz... de vorige voorzitter van, de, van het Europees Parlement... die was de leider van de SPD in Duitsland... Uh, die heeft nogal zitten drijven. Er moest een Verenigde, Verenigde Staten van Europa komen in 2025... Uh, meer geld voor Europa enzovoort. Maar naar nou, ik begrijp heeft zij gisteren... in Brussel was ze minder. Uh, Lies er dus niet zo erg over uit. Oké, okay. moet u iets meer over vertellen, Sofie, in het veld? Wat, wat zijn de signalen die u opvangt? Betekent meer, meer, meer Europa? Ook automatisch meer, meer, meer geld? Nou, ja, ik, ik, ik beleef het allemaal wat anders. Want wat ik zie We is dat, er, er, gewoon, dat er gewoon nieuwe uitdagingen op ons afkomen. En dat ook Nederland, ook Den Haag, vraagt om... Uh, meer he, Europese samenwerking op het terrein van bijvoorbeeld... de opvang van migranten, het verwerken van de stromen... maar ook uh, de grensbewaking bijvoorbeeld. Ook meer, uh, he, los van wat je ervan vindt... maar uh, Nederland stelt ook voor dat we meer deals moeten maken... met derde landen voor het opvangen van migranten. He, en daar moet een hoop geld bij. Dus ja, uh, om het even heel Nederlands he, uh, te houden... we hadden het net over schaatsen, boter bij de vis wordt er dan gezegd. Als je wil dat er meer gedaan moet worden... dan moet je er ook voor betalen. Wat ik, maar wat ik jammer vind... Wat ik jammer vind, als u me, even mag, nou, zo, uh, zo op ogenblik, ogenblikkelijk gaat het in Nederland over uh, moeten we meer betalen. Wat ik eigenlijk vind, kijk, de begroting zoals die nu is, zit heel slecht in elkaar. Uh, het is he, relatief een kleine begroting, maar ik vind dat het geld niet aan de juiste dingen wordt uitgegeven. Het is heel raar dat zo'n begroting voor zeven jaar wordt vastgelegd. Dat hadden zelfs de communisten nog niet eens bedacht. Uh, en er is eigenlijk, het, het komt op een hele ondoorzichtige manier tot stand. Ik zou dat uh, zou willen dat de discussie in eerste instantie zou gaan over waar moet dat geld dan aan uitgegeven worden. Want landbouwsubsidies, dat is, nou ja, dat, die, die hebben nu al decennia, daar moeten we eens een keer van af. We moeten die, dat geld uitgeven. Dus, die zouden dus minder Aan de kunnen. uitdagingen van nu. Dus als er nieuwe uitdagingen zijn, zoals u denk ik ook wel terecht schetst. Uh, dus als we uh, de, de binnengrenzen hebben weggehaald, dan dus zullen we de buitengrenzen moeten bewaken. Frontex moet is, dat gaan doen, nou, of, of andere constructies, mm -hmm. maar in ieder geval, de kost geld, dat is duidelijk. Uh, maar het staat natuurlijk helemaal niet vast dat als je in 1959 Europa bij elkaar moest houden door elkaar landbouwsubsidies te geven, dat dat in hmm. 2021, want dit is een meerjaarbegroting die in 2021 begint. Ja, dat. Uh, maar goed, uh, wat is het belangrijkste land? Misschien wel het machtigste land van allemaal. Uh, Frankrijk, die heeft natuurlijk daar altijd veel baat bij gehad. En die geeft daar niet zomaar op. Nou ja, maar Ja, daar, Precies daarom, want dat ben ik helemaal met u eens. En het is D66 een doorn in het oog dat we er al zo lang niet in slagen. Maar het punt is dat dat heeft te maken met de systematiek: hè, de manier waarop de Europese Unie wordt gefinancierd. En wat de rare paradox zit hem erin, dat. Uh, dat je dus alleen maar van die landbouwsubsidies af kan komen... als je ook op een andere manier de EU financiert. Maar juist de partijen ook, de partij van meneer Rutte... die zegt, we moeten minder betalen, he, trekt het rekenmachientje. Uh, maar hij wil niet meewerken aan het veranderen... van de manier waarop de EU wordt gefinancierd. Dus als ik daar nog iets over te zeggen heb. Ja, dat zo dadelijk, uh, Willem Daar Poppen. heeft hij iets over te zeggen. En onder Nederlands voorzitterschap, uh, he, nog niet zo lang geleden... hebben wij als D66 gevraagd, zet nou als Nederlands voorzitter... Uh, he, dat was toen nog Rutte... 2, zet nou die kwestie van de Europese begroting op de agenda. Probeer nu tot uh, een andere manier van financieren te komen. Uh, doelmatiger, democratischer. Uh, ja, en dat heeft Rutte eigenlijk... Maar ze hebben plaatsen. niet geluisterd. He. We hebben nu nee. te maken met... De regeringsleiders, de machtigste mensen van het hele ja. spul... en die gaan gewoon een begroting van 7 jaar maken. Ja, Daar gaan we het zo dadelijk ja. over doorpraten. Door om toch even u erbij te betrekken. Van het CDA van Urk, Willem Foppen. Want uh, uh, uw buurvrouw ter linkerzijde, Sofie in Veld... van de, de liberalen in Europa, die zei... Ja, het moet transparanter. We moeten eigenlijk ook als burgers natuurlijk wel weten... waar het, het geld allemaal aan uit ja. wordt gegeven. 150 miljard geloof ik per jaar hè, wordt er ongeveer uitgegeven. Hebt u, hebt u, nee, is het voor u transparant? Is het voor u overzichtelijk? Dat is voor ons totaal niet transparant. Kijk, er wordt nu een discussie gevoerd over gelden en begrotingen... en nog meer geld. Maar waar kijken wij naar? Dat is datgene wat vanuit Brussel komt en waarmee gewerkt moet worden. En dan doe ik met name op de visserij... waar we natuurlijk op Urk heel veel mee te maken hebben. Nou, dan hebt u onlangs een behoorlijke nederlaag geleden, denk ik. Een behoorlijke nederlaag met de pulscore, maar ook de aanlandplicht. Een maatregel waar vissers mee geconfronteerd worden... dat ze ondermaatse visjes... Mee moeten nemen aan land, wat ze op het schip niet kunnen bergen, dan hoop extra werk. En vervolgens komt het aan land en wordt er rode verf overheen gegooid om het te vernietigen. Dat zijn maatregelen die zo ver ingrijpen in iemand, zijn beroepsgroep. en die zoveel pijn doen en zoveel ellende veroorzaken. En dat is waar wij met name naar kijken. En dat is, als we dan zo'n discussie horen over nog meer geld naar Europa, ja, dan, dan krijgen wij de kriebels op ons rug. Staat Europa dan ook langzamerhand synoniem voor pijn en ellendes, zoals u het omschrijft? Voor een belangrijk deel wel. Kijk, op het moment dat we gewoon doorvragen naar de vissers... dan weten ze allemaal, Europa is nodig. Europa is eigenlijk een soort noodzakelijk kwaad. Je moet samen afspraken maken, je, je, je zit samen aan de Noordzee... Dus er zullen uh, met elkaar uh, zal het geregeld moeten worden hoe, hoe we het gaan doen met de visserij. Maar op het moment dat landen van heel ver weg, Roemenië, noem maar op. Landen die helemaal niet aan de Noordzee uh, liggen. Zich mee gaan bemoeien en mee gaan bepalen hoe wij ons werk op de Noordzee gaan doen. Ja, op een gegeven moment is de grens bereikt. Dat ja, willen maar, wij gewoon maar, niet meer. Uh, Sofie Inveld moet je toch ik, even op ik zou Ja, allereerst voor mij is Europa een noodzakelijk goed. Uh, en dat je, tuurlijk, hè, die pulsvisserij. Uh, wij hebben daar, al, ik, ik denk dat alle Nederlandse partijen daar waarschijnlijk hetzelfde. Te, uh, hebben gestemd. Maar dat is wel een voorbeeld wat aantoont... Voor de mensen dat die je... dat niet, niet kennen. dus door middel van de sleepwet. Ja, er, er was uh, ja, precies dingen over een nieuwe manier van visserij. Maar goed, dat, waar het even nou, om gaat... Is dat, dat, mag dat, ik dat een boogje vragen? Dat ik Nederland... denk dat het heel zal, nuttig zal, is. Zal ik even uitpraten? Eerst het sleepwet in het, het, ja. het, het, het sle veld en uh, okay. dat zit wie niet. Ja. Dan ga ik straks alles ja. over sleepkor uitleggen. Waar het over gaat is dat je... Dit keer zegt u van Roemenië beslist mee. In een ander geval is het andersom. Bepalen wij dingen mee voor andere landen? Zo het werkt democratie. Erg, zo werkt democratie. En het is dus heel erg belangrijk dat wij als Nederland... niet met ons rug naar Europa zitten... maar dat we er middenin zitten en proberen. En wat ik denk hier, in dat geval van die pulsvisserij... dat we daar echt uh, kansen hebben laten liggen. Dat als Nederland actiever was geweest... en ook meer had geluisterd naar de geluiden uit andere landen... dat we dan uh, veel betere kansen Dit hadden Dit was te voorkomen geweest, de nederlaag, zoals die gevoeld wordt. Uh, dat okay, zoals dat die kan beleefd. je nooit, ik heb geen glazen bol. Maar ik denk wel dat we, dat we als Nederland daar heel erg doof en blind zijn geweest. Zelf voor signalen... Uh, uit andere landen. Nee, in het Nederlanders... in het Europees parlement niet. We hebben daar allemaal min of meer hetzelfde gestemd. Maar het ne de Nederlandse regering... en over een periode van vele jaren... heeft de signalen genegeerd van andere landen. Sivinia, voor WNL Opiniemakers op tv... Hebt u zich ook verdiept... In de vissers, ook op Urk geloof ik, hè? Uh, en, ja, ik was, ik was meer op de zuid eilanden. Maar precies, ja, in ieder geval de visserij. Dan. Want ik, u zei net, nee, vissen wordt gewoon rode verf overgegooid. Hè? Dat mag niet meer. Dat, dat, dat is dan Ik het sentiment. geloof dat het bietensap was. Maar ja. daar wordt het, word het niet anders van. Het wordt onverkoopbaar. Precies. Uh, maar dat is die aanlandplicht. Dat is dus weer, er zijn twee problemen in dit geval. Ja. Dus die, die elektrisch, het elektrisch vissen, zou we zeggen. <laughs> Uh, maar ja, dat is de, onder de vissers van Stellendam... zijn dezelfde problemen als onder de vissers van, Maakt in, van in ieder het in beide gevallen zo dat de vissers, de vissers in Nederland denken... dat Europa, dat is onze vrienden Brussel, nee, is he, waar, maar, maar dat is niet het enige. Want inderdaad uh, is het verhaal van de vissers van Stellendam... en misschien is het ook die van Urk... Uh, ook ongenoegen over de rol van de Nederlandse regering in dit geval. Dus dat de, dienst, de, de staatssecretaris van dienst... gewoon niet het onderzijde kan heeft gehaald uh, wat dat betreft. En, uh, dus in dit geval uh, ja. moet ik gewoon om de waarheid te dienen... Uh, met mevrouw ja, Sofie ja. in het veld Nou, dat is ook wel eens fijn. Uh, arend Jan <laughs> Boekenstein is iemand met wie u wel eens optrekt, hè? bijvoorbeeld in de theaters. Sibinia, ja. ja, dat klopt. Nou, uh, volgens mij kunt u het ook goed met elkaar vinden. Dit wordt interessant. Want uh, onlangs, deze week nog, was arend Jan Boekenstein te horen in het programma. Dit is de dag van de EO op deze zender. En hij vindt inderdaad wel dat er meer geld, want daar hebben we het uiteindelijk over, meer geld naar Europa moet luisteren, maar. Grensoverschrijdend probleem moet je grensoverschrijdend oplossen. Dan noemt hij terrorismebestrijding, hij noemt het milieu en hij noemt de grensbewaking. Als je echt die externe grenzen wil bewaken, jongens, dat is hartstikke duur. En nou, dat moet wel gebeuren als je echt wil voorkomen dat vluchtelingen verdrinken. Hè. Ik denk dat het onvermijdelijk is dat ook Nederland meer gaat betalen. Kan er gezelliger worden. Niet zeker, en wij gaan ook naar het theater. Mag ik me vertellen wanneer? Ja, ja, tuurlijk. Uh, uh, volgende week zondag zitten we in het uh, Betty Asfaltcomplex in Amsterdam. En uh, de 10e maart, dat is de zaterdag erop, in Vught in het theater De en zijn er nog kaartjes? Ik denk het wel, ik heb niet naar gevraagd, maar ik vermoed het van wel. Gaat het dan ook over Europa? Want dan verwacht je steeds een Nou ja, kijk, uh, er wordt wel eens gevraagd van waarom komt u eigenlijk met z'n beiden? Nou, om dit soort redenen natuurlijk. Ja. Want als er helemaal eens zouden zijn, dan kunnen we net zo goed alleen komen, nietwaar? Maar wat klopt er niet aan wat hij uh, zegt? Nou, uh, het volgende, dat als er een, een nieuwe taak is... zoals hij terecht aangeeft, dan kost dat geld. dan is, dat is, dat, zullen we het zeker over eens zijn. De vraag is of daarom de totale begroting meer moet worden... En dat is twijfelachtig, dat hadden we net al een beetje over. Je kunt er ook voor kiezen om die 40% die ongeveer naar de landbouw gaat, om die te schrappen of deels ja. te schrappen. Dan gaat over of in 30% naar het steunen van armere regio's. Deels trouwens in regio's die helemaal niet zo arm zijn. Uh, dus je hebt, dat is heb ik al 70% van de begroting te pakken. Nou, als je de buitengrenzen wil bewaken, kom je echt niet meer tot kosten dan van, laten we zeggen, 5 à 10%. Dus Arne Jan is, een, uh, is natuurlijk een uitstekend historicus. Maar niet altijd een hele goede rekenaar. Nee, Sophie, ja, in het veld... Maar dat, dat ben ik, er, ik bedoel, daar, daar zijn we het denk ik principeel wel eens. Want die begroting is... Uh, is, is dat is de begroting voor uh, pakweg de jaren zestig van de vorige eeuw. Dat was toen leuk, maar nu niet meer. Dat moet anders. En ook het feit dat je dat zeven jaar vastlegt... terwijl je echt geen idee hebt hoe de wereld er over zeven jaar uitziet. Uh, ja, het moet maar moet anders, je hele... zegt u nu. Maar gaat het ja, ook anders dan? Die nou, het, het punt is dat, dat daar de regeringsleiders echt een kans hebben laten liggen. En, en daarom, ja, maar dat is passé. Uh, he, dat, is, ja, okay, dat, dat is zo, maar dat, dat wil niet zeggen... Uh, dat we daarom maar voortaan uh, de, de handdoeken in de ring moeten gooien. Nee, die begroting moet anders. Een zevenjaarsbegroting die op deze manier tot stand komt... He, met een soort koehandel tussen regeringsleiders... dat is niet meer van deze tijd. Nee, nou ja, In ieder geval is Nederland er ook slachtoffer van. Nederland betaalt al 25 jaar... Per, per hoofdbevolking het meest. daar ja. hebben we het niet ja, iedere tot, dag over. Tot dat moment waren we overigens netto ontvanger. Toen hadden nee, we die sociale Nee, discussie maar dat neemt niet me weg. Ik heb dat nee. vrij goed kunnen volgen. Ik was er namelijk bij dat Ruud Lubbers, God hebben zijn ziel, uh, wel heel erg laconiek was in 19 bij de Europese top in Edinburgh in 1992. Oh. En, en volgens sommigen omdat... Ik Nederland... Moet, ik moet het laatst zeggen omdat hij bezig was met een baan... bij de Europese Commissie. Oké, okay, Nederland is netto betaler. Uh, dat was Groot-Brittannië uh, ook altijd. En uh, die Britten stonden ook vaak aan onze zijde in Europa. Hè? En uh, die gaan we dus misschien nog wel missen ook. Uh, niet alleen trouwens vanwege al die miljarden. Commissievoorzitter Juncker... die gaat de Britten misschien wel niet zo missen... want hij kreeg van hen ook een geregeld kritiek. Onlangs nog van de minister van Buitenlandse Zaken... Horace Johnson, volgens hem willen mensen als Juncker van de EU een superstaat maken. Nou, zo reageerde Juncker op die aantijging. I'm strictly against a European superstate. We are not United States of America. We are the European Union. This is total loss. Dat idee van een Europa superstaat leeft dat ook bij u, Willem Foppen, vroeg me af. Nou, een Europa-superstaat, dat is wel iets... Uh, waar uh, wij op Urk uh, nou in ieder geval geen voorstander van zijn. Dus dat is eigenlijk, zo gauw als er gepraat wordt over meer Europa... is dat wel een angst die gelijk bovenkomt. Ja, en kunt u die, die angst wegnemen, ja, Sofie nee, in het veld? Ik, uh, ik, ik weet nooit helemaal precies wat een superstaat is, eerlijk gezegd. Maar uh, het klinkt vreselijk. Dat is een, dat is een staat en, bovenop de staten die ja, we hebben. Oh ja, goed, oké. Okay. Ik denk dat, uh, dat dat risico nul is. Wat ik wel zie, is dat uh, de uitdagingen waar we nu mee te maken hebben... Uh, he, ik noem dan migratie, uh, klimaat, uh, globalisering... maar denk ook, we leven in het internettijdperk, Dus denken dat we uh, alles nog uh, op een heel klein niveau kunnen regelen... is natuurlijk onzin. Maar ook dus dat, doen dat, zegt, we, dat ik, doen hè, we, Dan doen we dat Europees, maar je moet wel kijken hoe... Uh, en dat moet natuurlijk dringend uh, democratischer. Hè? Mensen moeten zelf veel meer te zeggen hebben over... Uh, wie worden bijvoorbeeld de politieke leiders? Dat moet niet meer in achterkamertjes worden... Maar dan bedenkt. zouden dat misschien wat vaker referendum moeten houden over Europa. Dat dacht u niet? Als dat democratisch en moet, lijkt me een referenda. Een Europese ik, referenda ook? Ik, uh, nou, ik, wie weet, het punt is dat in sommige landen Een, land, een zoals raadgevend Duitsland, referendum in, in, op Europese in, schaal, nee, Ik, ben, u dat voor, dat ik ben voor een correctief referendum. Oké, okay, maar voor een correctief referendum altijd... op, op Europese schaal oh, ook. Als, dat, als, als dat ooit eens een keer, uh, waarom okay, niet? Maar, ja, maar ik ja, weet, in Duitsland bijvoorbeeld... Ja, maar u doet net, ik ben de voorstander van referenda. Deze week was wat dat betreft een beetje ongelukkige ongelukkig week. Misschien ook al voor D66... omdat de minister van Binnenlandse Zaken van uw partij... Uh, Ollangren, daar uh, een streep door ik moest ben, zetten. Ik ben, um, ik ben tot de ontdekking gekomen. Eigenlijk is het heel positief. Want er blijkt dat er een hele grote meerderheid in Nederland is... voor een referendum. Nou, Daar is D66 <lacht> altijd voor geweest. Maar ik geloof niet dat die wij meerderheid willen, deze week willen... heeft staan klappen van nee, D66. Maar, maar, nee, nee je maar je het is zeggen. ook een beetje eigenaar... want waar waren al die mensen op het moment dat wij hebben gepleit... voor een correctief referendum? Da daar. Daar zijn we nog steeds voor. En ik hoop ook dat dat op een dag uh, werkelijkheid gaat worden. Het is alsof je vakantie van Simone Koog afzegt... omdat je vakantie naar Thailand belangrijker vindt. Oh, ja. nou Daar gaan we nog even over nadenken, ja. over die vergelijking. <laughs> uh, daar hebben we dan uh, de tijd voor zo dadelijk. Na half zeven de andere kwesties van uh, deze week... die uh, te vuur en te zwaar worden bestreden hier aan tafel... door de mensen hier, maar nu eerst het nieuws en uh, ook het weer. En daar verheug ik me op. <laughs> eerst het nieuws met de Dion. NPO Radio 1. Bij bombardementen op de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta zijn vandaag bijna 30 mensen omgekomen. Na een week van intensieve aanvallen is het totale dodental in de enclave tot boven de 500 gestegen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De grootste krant in Turkije noemt vijf Turks-Nederlandse Tweede Kamerleden verraders omdat ze de Armeense genocide willen erkennen. De regeringsgezinde krant Saba schrijft dat vijf Kamerleden van de VVD, GroenLinks en SP met die schandalige beslissing Turkije hebben verraden.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 Bovendien vertegenwoordigt Kroon niet de commando's, zeggen ze. En de archeologen hebben in Egypte nieuwe graven ontdekt... uit de tijd van de farao's. Het is een dode stad van zo'n 5000 jaar geleden... in de buurt van de stad Minja aan de rivier de Nijl. Er liggen zeker 40 graftombes met mummies... en meer dan duizend beelden, veel kostbaar aardewerk en een gouden masker. Ja, ik zei al, hier verheug ik me op. Op het weer aangekondigd door Gerrit Hiemstra. Want nou ja, het was zonnig, eindelijk is, het werd koud... en blijft dat ook zo, Gerrit? Nou, dat kan ik alvast wel zeggen dat in ieder geval... de hele volgende week blijft het nog koud. De vraag is of die kou voldoende is voor wat iedereen wil natuurlijk. Tenminste, heel veel mensen die willen graag gaan schaatsen. Het ijs moet wel dik genoeg worden. En dat is nog lang niet zo ver. Misschien dat er in de loop van volgende week eens een keer een paar ijsbanen opengaan... maar voorlopig blijft het daar volgens mij ook bij. Heeft het ook te maken met de wind, hè? Ja, absoluut. Die ja. wind die nu staat vandaag, die was behoorlijk sterk. Windkracht 5 boven land, windkracht 6 aan de kust. En dat zorgt ervoor dat er het ijs maar heel slecht aangroeit. Nou, vannacht blijft het ook een beetje waaien. De temperatuur die gaat wel weer flink dalen. Het wordt min 5 tot min 7. Aan de kust nog net zo'n beetje min 3. Ja, morgen beginnen we dan zonnig en droog. In de loop van de dag komt er wel meer bewolking, vooral in het noorden van het land. En daar kan smiddags ook lokaal een sneeuwbuitje voorbij trekken. Dat zijn sneeuwbuien die boven de Oostzee ontstaan en met de oostelijke stroming onze kant op komen. Dat is heel karakteristiek iets wat bij dit soort weersituaties gebeurt. Nou, maximumtemperatuur wat lager dan vandaag. 0 tot plus 1 wordt het morgen. Vandaag werd het nog zo'n 3, 4 graden boven 0. De wind is ook iets minder dan vandaag. Windkracht 3 tot 5 uit het oosten tot noordoosten. Na namorgen wordt het geleidelijk iets kouder. Maandag en dinsdag overdag 0 graden, s'nachts min 6 à min 7. Beide dagen in het noorden kans op wat sneeuw. Woensdag en donderdag overdag nog maar min 2. En s'nachts matige en lokaal, wellicht strenge vorst. Vrijdag ook nog koud, maar vanuit het zuiden dan wel kans op wat sneeuw. Dus ja, het is echt nog afwachten hoe het volgende week uit gaat pakken. Maar we hopen natuurlijk met z'n allen dat het flink gaat vriezen. Ik zie dat je erom moet lachen. Ja, dat is ook zo. We hebben allemaal heel erg veel zin in. Zo dadelijk de kwesties van de week hier aan tafel besproken. Um, maar we gaan eerst voetballen, geloof ik, toch Dit jongens? is DNL ja. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Ja, we gaan voetballen, maar ik kondig toch nog eerst de gasten aan... die hier aan tafel zitten. Opiniemaker is Sibwinia. Willem Foppe, u, bent, uh, u komt van Urk en u bent van het CDA daar... en uh, hoopt, nou ja, als het een beetje mee zit straks met de verkiezingen... dat u opnieuw in de gemeenteraad komt. We gaan het zo dadelijk hebben over uw werk daar op Urk... en vooral ook het belang van de lokale democratie... doen we ook met u, Sophie in het veld. Um, u bent uh, D66-fractievoorzitter in het Europees Parlement. AZ neemt het op tegen Sparta. Dan heb ik het over de eredivisie. Chris Wobbe is er voor ons bij. Yeah. 22 man in korte broek. En die staan toevallig allemaal op het veld. Voor de rest is iedereen hier stevig ingepakt. Tegen de wind, tegen de lage temperaturen. En we kijken naar AZ Sparta in de openingsfase. Vierde minuut. De stand is 0-0. Zoals verwacht, AZ met het meeste initiatief. Eén schotje al gezien van Oussama Idrissi. Kwam vanaf links naar binnen toe. Schoot met rechts. Maar dat schot mocht eigenlijk geen naam hebben. Eenvoudige prooi voor Yannick Hoed. De doelman van Sparta. Dat hier als nummer laatst is begonnen aan deze wedstrijd. Slechts 15 punten. Nu komt de tweede schot op de goal van Sparta. Het was een uh, goed schot van ouwe Jan. Draaide een beetje naar de hoek, maar Hoed stond goed opgesteld en pakte die bal keurig. Sparta met zes wijzigingen ten opzichte van vorige week en drie debutanten. Waaronder twee onder dik advocaat Breuer. Op zijn 37e debuteert hij dus onder advocaat Duarte. Hij start ook in de basis en dan een opvallende nieuweling. Harawi, centrale middenvelder, 20 jaar. Exponent van de Sparta-jeugdopleiding. De befaamde Sparta-jeugdopleiding. Hij mag ook gaan starten door allerlei blessures en schorsingen aan de kant van Sparta. Dat ieder resultaat hier in Alkmaar beschouwt als bonus. Al is het maar een puntje. En AZ moet natuurlijk. Speelde twee weken geleden ook tegen een ultra defensieve tegenstander. In dit geval VVV. Ik kwam toen niet verder dan 0-0. Maar als AZ de ruimte krijgt, speelt het echt oogstrelend voetbal. Sparta onder leiding van Dick Advocaat... wilde natuurlijk niet het slachtoffer van gaan worden. We gaan kijken wat het wordt in Alkmaar. Voorlopig is de stand in de zesde minuut tussen AZ en Sparta 0-0. Ja, we gaan ook even kijken wat het wordt op en rond het ijs. Of in ieder geval... We hopen dat er al uh, een voorzichtig, een dun laagje ijs ligt. Uh, Noord-Holland, in de buurt van JISP. Want u zei net, Winnie, uh, de opiniemaak van vanavond. Ja, ik ken die man goed, ijsmeester Jan Koenen. Wat hebben wij in de tussentijd gedaan? Ik moet zeggen, de regisseur, waarvoor dank. Contact gezocht met Jan Koenen. De prangende vraag, meneer Koenen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Is natuurlijk, ligt er ijs in JISP? Nou, dat, daar ligt wel wat, maar dat is uh, nog verrekte dun. Oh, <laughs> Dus uh, ja, daar lag wel pittig ijs, maar uh, ja, dat is, door de wind is het allemaal weer weggewaaid vandaag. Het is weer gewoon, uh, ja, het is erover. Ja, die, die dus, wind ja, is dus wel spelbreker. Ja, de wind is zeker spelbreker. Dat is wel heel jammer. Maar ja, goed, uh, als ik die aankomende dagen hoor, houden we er wel een beetje vertrouwen in natuurlijk. Ja, want Gerrit Hiemstra was verwachtingsvol. Uh, tenminste, zeker waar het de temperaturen betreft. Uh, min 9, min 10. Ja, dat moet u als muziek in de oren klinken, denk ik, hè? Ja, natuurlijk. De, de hele week loopt eigenlijk de adrenaline al door je lijf. Want ja, ze praten wel allemaal steeds over porst, sport. Maar voorlopig ligt er nog niks. En dat is ja, wel een beetje betreurenswaardig. Ja, uh, maar nou toch eventjes om dat vuurtje wat op te stoken. Uh, dit natuurlijk puur in overdrachtelijke taal bezien, dat snapt u wel. Uh, hoe mooi is die tocht waar Sibwinia zojuist al over vertelde? Niet de Elfstedentocht, maar een andere hele mooie tocht. Ja, kijk, dat is natuurlijk de bannentocht. Ja. De bannentocht, dat is toch wel eigenlijk een van de, ja, de mooiste tochten, zeker in Noord-Holland. Samen wel een beetje met Ankeveen samen, maar ja, de bannentocht, die trekt enorm veel mensen aan. <tiek> en ja, dan moeten we ook natuurlijk wel best wel een aardig, behoorlijk uh, dikke, uh, laag ijs hebben. Willen we dat allemaal kunnen verwerken. Ja, Want, en nu... Ja, dan komen dan op zo'n dag zo'n zo 10.000 tot 15.000 mensen op af. Siep dus, dus, Winnie, ja. wil nog even wat vragen, geloof ik. Ja, ik ben even vergeten, hoe dik moet het ook weer zijn? Uh, het moet minimaal 12 centimeter zijn, dus uh, dat is het gelopen nog niet. En, als, als het, en nu is het hooguit 1, toch? Ja, ik heb net eventjes gemeten bij mijn uh, naast, de, naast het huis. Want er is een klein stukje wat er nog dicht ligt. Nou, dat legt 1 centimeter huis in. Maar dan zouden dus, laten we zeggen, uh, als je binnen een week, want daarna is het afgelopen, dat weten we allemaal... Als je binnen een week een bannentocht wilt houden... dan moeten er dus iedere nacht 1 à 2 centimeter ja. bij komen, toch? Ja, zeker. Maar het belangrijkste is gewoon... dat dat ook overdag blijft vliegen. Ja. We zitten natuurlijk toch een beetje nou tegen voorjaar aan. En dat zonnetje wordt ook sterker. En zodra je natuurlijk 3, 4 graden boven ja, Boven nul heb je, ja, dan is het bekeken. Want die kanten worden dan alweer zo slecht. Ja, maar en dan vanaf... kun je al die mensen die kun je niet verwerken. Maar vanaf maandag wordt het, gaat het niet meer, zie ik op 704 teletext. <lacht> vanaf maandag uh, gaat het niet meer dooien overdag. Dus dat scheelt dan toch? Dat scheelt. Dat ja. moeten we ook hebben. Het moet gewoon ook overdag blijven vriezen. En het, het liefst een graad of drie, vier. En als nachts een graadje of tien. Ja, dan het aan. Precies, dan tikt dat lekker aan. IJsmeester Jan Koenen, ik wil u uh, ontzettend bedanken... voor deze up-to-date informatie die u dan toch nog even geeft... vanuit uh, Noord-Holland. Zij hebben daar ook even op de hoogte. Mooi is dat. Uh, de gasten hier aan tafel, ik had ze net al even voorgesteld... doe ik to kort toch nog even naar deze sportieve uh, interruptie. Sophie in het veld. U bent fractievoorzitter van D66, Willem Foppen... in het Europees Parlement overigens. Willem Foppen, u bent uh, raadslid van het CDA op Urk en Sibuïnia. hoorde je net al als uh, schaatscommentator. Nou nee, uh, <laughs> ja, uh, Urk was deze week overigens uh, in het nieuws, uh, Willem Fop. Omdat er een motie is aangenomen, unaniem. En dat heeft dan te maken met straatnamen. Historische helden, helden van weleer, moeten opnieuw worden geëerd in een nieuw te bouwen wijk. Vertelt u daar eens over? Uh, ja, naar aanleiding uh, dat toch uh, heel vaak uh, discussies in de media verschijnen... of uh, toch niet bepaalde namen van de bordjes moet verdwijnen... omdat ze ook een bepaalde dubieuze rol in de geschiedenis hebben uh, gespeeld... hebben wij gemeend om juist uh, die namen uh, wel uh, in de nieuwe wijk op de bordjes te gaan zetten... om uh, de hele simpele reden uh, dat uh, die personen uh, een hele belangrijke rol hebben in de geschiedenis. En natuurlijk uh, zijn er een aantal mensen bij... waar wel degelijk het een en ander is op aan te merken. Maar dat laat onverlet dat die rol die ze hebben gespeeld... wel een hele belangrijke voor ons land is geweest. En op het moment dat je ze op de bordjes hebt staan... Dan, uh, je de, uh, ja, dan blijft de geschiedenis ook levend. En uh, uh, dan, dan, dat is dan ook een gelegenheid om over de zaken die zich hebben afgespeeld... zowel de goede als de, als de kwade zaken, om die bespreekbaar te maken. Ja, U denkt bijvoorbeeld ook aan iemand als Jan Pieterszoon Koen, dit geval. Want er was veel over hem te doen ook. Uh, dat, dat is dan gelijk een persoon waar dan heel veel over te doen is. Ja. <laughs> uiteindelijk zal de straatnamencommissie uh, moeten beoordelen of inderdaad uh, die ook een uh, plek uh, krijgt. Uh, maar dat is niet uitgesloten dat die inderdaad een plaats krijgt. Wat u betreft zou het gewoon kunnen? Uh, daar zouden wij niet waarvoor voor gaan liggen, zeker niet. Is er ergens ook een provocatie geweest richting, nou ik wil niet zeggen de rest van Nederland, maar ik hoorde van u ergens ook, er wordt zoveel gedramd in het land en u wilde een statement maken? Uh, wij zien het niet als een, uh, als een provocatie, maar wel gewoon een uh, heel gezond uh, tegengeluid. We hebben toch de indruk dat de discussie wordt aangevoerd door een bepaalde kleine meerderheid, die er inderdaad heel erg van... een uh, Minderheid, sorry, okay. excuses. Uh, door een minderheid die daar zodanig uh, fanatiek uh, in staat, dat het inderdaad op drammen gaat lijken en, en het risico bestaat dat dan een, een, een grotere gematigde groep op een gegeven moment uh, daar uit de lieve vrede in meegaat. En dat vinden wij niet goed. Wij vinden dat als gewoon een ruime meerderheid vindt, dat die namen op de bordjes kunnen uh, staan... Dat dat gewoon moet blijven. Hoe kijkt u daar vanuit democratische oogpunt naar, Sophie, in het veld? Dat inderdaad, een, zoals u het omschrijft, een drammende minderheid, nee, dat hij die meerderheid dan meekrijgt, dat de meerderheid daarvoor gaat buigen. Ik zie dat niet als een drammende minderheid. Ik vind het op zich uh, helemaal niet zo gek als je op een gegeven moment... Hè, wat de, de, de, de, een cultuur ontwikkelt zich. Een cultuur die zich niet meer ontwikkelt, is een dode cultuur. He, die heeft alleen nog maar een verleden en geen toekomst meer. Dus ik vind het helemaal niet zo gek dat je op een gegeven moment... Uh, met een andere bril naar het verleden kijkt. Dingen die we toen deden, zouden we nu niet meer doen. Uh, uh, ik, he, u zegt van, het is goed om er een discussie over te hebben. Uh, dat ben ik met u eens. Ik weet niet of het daarvoor nou per se nodig is... om te zeggen, we gaan dan expres... Uh, die straatnamen ook weer zo vernoemen. En ja dat drammen, uh, ik weet niet, honderd jaar geleden... waren er bijvoorbeeld uh, mensen die vonden dat, uh, dat vrouwen... geen stemrecht mochten hebben. Die vonden het heel drammerig van vrouwen dat ze dat wel wilden. Weet je, er zijn op een gegeven moment... als je nooit eens een keer iets aan de orde stelt... dan verandert er ook niks. En ik denk dat, dat we met z'n allen er wel baat bij hebben gehad... als samenleving, dat er af en toe mensen inderdaad wel eens... Nou, ja, drammen ziet, maar je over bepaalde principes. Je ziet nu dat er wat degelijk was veranderd... namelijk dat men zegt... Ho. En niet verder. Het is mooi geweest. Die drammende minderheid. maar oh, dat is natuurlijk een drammende minderheid. Ja, ja, u hebt wel moeite met die term drammen. Ja, ik vind op... ik, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje. Ja, ja. Een het is een beetje een karikatuur. Een, als, een ik vind als, je, als je aan de orde stelt dat er in het verleden... Uh, op, een, op een bepaalde manier met mensen is omgegaan. Dat er wandaden zijn gepleegd. gepleegd. Ik bedoel, he, he, destijds werd dat niet aan de orde gesteld. Nu wel. We leven in 2018. Uh, he, wat ik zeg, de wereld verandert. De cultuur verandert de geschiedenis staat niet stil. Dat is geen dramme. Ik vind dat het ook wel goed is om mee te gaan met je tijd... en op een andere ja, manier naar het verleden te kijken. Ik zou het betreuren als we in dit opzicht meegingen met de tijd. Want dan gaan we waarschijnlijk mee met een ontwikkeling... die zich al een aantal jaren, eigenlijk al tientallen jaren... maar zeker de laatste paar jaren in de Verenigde Staten voordoet. Die de Amerikaanse universiteit al heeft vernietigd... de, de sfeer in de Amerikaanse samenleving bedreigt, Waar de verkiezing van Trump waarschijnlijk een, een gevolg van is. En dat heet identity politics. En dan kun je een hele reeks andere... Engels-Amerikaanse uitdrukkingen aan En te Moest voren. u daar in dit verband, <coughs> want we laas, uh, hoorden dan deze week... over uh, Tifo die Vredeburg, Utrecht... Zeker. Cowboys in Indianenfeestje mocht niet meer. Moet u daar in dit verband dan ook aan denken? Zeker, dat heeft dezelfde bron. Zijn, dat zijn dezelfde handvol mensen, meestal uit de Bijlmer in Amsterdam, die, uh, die, uh, die, want die hebben als het ware... Alle, allerlei Nederlandse verschijnselen maken ze Amerikaans. Hè? Dus Zwarte Piet is Blackface. Blackface heeft in Nederland nooit bestaan. Maar daardoor worden Nederlandse verschijnselen veramerikaniseerd... en in een Amerikaanse context geplaatst in een Amerikaanse onverwerkte geschiedenis... in dit geval de slavernijgeschiedenis. En zo zijn natuurlijk ook uh, zijn de Indianen... wel degelijk vermoord in de Verenigde Staten. Maar om nou, en dat is buitengewoon treurig... En, en dat kun je wel genocide noemen als het aan mij ligt... maar omdat in een win to old shatterhand context nee. een soort feestje en Utrecht te gaan plaatsen, dat is natuurlijk buitengewoon zien. Heeft deze uh, Amerikaanse Utrechtse achtergrond Willem Foppen... misschien ook u toe, wel toegebracht om inderdaad voor die motie te stemmen... om die historische helden, zoals u ze omschrijft... inderdaad uh, een, opnieuw een podium te geven? Nou ja, die Utrechtse kwestie die speelde eigenlijk direct na onze motie. Dus, ja, ja. En, en, en gelijk verschenen op Urk uh, berichten op Facebook... Uh, dan krijgen we nu ook een Billy Ticketstraat, et cetera. <laughs> uh, dus dat, pakte, dat, dat lag wel heel erg in het verlengde. Alleen de motie van ons die ging er nog vooruit. Ja, precies. Ja, ja nee. Nee, dat u eventjes uh, de chronologie wel, uh, wel goed hebt. Uh, identity politics is ook weer zo'n zo term waar het over gaat. Is dat we uh, in de moderne tijd gewoon anders denken over bijvoorbeeld het feit dat, he, dat mensen gelijk zijn voor de wet... gelijke rechten hebben, uh, dat er geen discriminatie er er is, dat je, dat je geen... en u zegt onverwerkt slavernijverleden van de Verenigde Staten. Nou, zo hebben wij dat zelf, denk ik, ook nog wel. Nou, ik denk dat dat wel ter discussie staat. He, als, als er al wordt gezegd van het is drammerig als je het daarover hebt. En tuurlijk, het, in, in, in de ene situatie uh, zal er meer doorgedraafd worden... dan in de andere. Nou ja, maar ik vind dat... De instituties, onze instellingen, onze gemeenten, onze scholen. Dat die, dat die meteen omvallen voor deze drammers. Vind ik haast erger. Nou, kijk, heeft, vind dat, ik dat de wereld erg. verandert. Uh, en dat bijvoorbeeld uh, vrouwen in posities van mag komen. Dat er niet meer gediscrimineerd wordt op, op grond van, van ras uh, of van dus, seksuele dat staat wel oriëntatie. U nou, een, dat is een discussie. Die... Jawel, dat heeft wel met elkaar te maken. Want beeldvorming heeft wel degelijk te maken ook met hoe we met elkaar omgaan. In ieder het... moet ik me dan ik... zo zien dat u zegt uh, met elkaar daarop, Urk: wij doen aan deze verandering even niet mee. Nou, Urk gaat wel degelijk ook met de tijd mee. En natuurlijk zijn wij ook een modern uh, dorp. En, en, en, en we gaan uh, wat dat betreft... Uh uh, bekijken wij natuurlijk uh, met heel andere ogen uh, na, naar, de, naar de slavernij zoals die in het verleden geweest is en alle andere misstanden die er geweest zijn. Als we die gewoon met de bril van nu bekijken, dan kunnen we daar inderdaad gewoon nee. voor zeggen, uh, dat uh, doen we anno 2018 gelukkig niet meer op die manier. Nee. Nee. Maar dat neemt niet weg dat de rol... Althans, die die... althans als Nederland, hè? Van nou, als in, in de als de Nederland, Laten we wel reëel wezen, uh, uh, er gebeuren nog heel genoeg <laughs> andere misstanden natuurlijk. En daar hoeven we soms niet eens zo ver voor te gaan. Ik bedoel, als we gewoon in Amsterdam rondlopen en uh, kijken wat er aan de hand is in de prostitutie, dan, uh, dan is dat ook nog wel iets, iets, iets te verbeteren. Ja. Maar, maar het gaat erom... die mensen hebben een bepaalde rol gespeeld in de geschiedenis. Die zijn heel belangrijk geweest... voor ons land... En dat is op zich reden genoeg om die geschiedenis... op een goede manier te bewaren. En daar hoort ook uh, de namen op de naambordjes bij. Maar er zijn toch ook heel veel mensen... die een hele positieve rol hebben gespeeld. Aletta Jacobs bijvoorbeeld hè? heeft een hele positieve rol gespeeld... voor uh, gelijke rechten van vrouwen. Waarom is er dan een die... Aletta Jacobsstraat uh, op Urk? Die is niet op Urk, maar het zou heel goed ja. kunnen... dat naar aanleiding ja. van de motie uh, een dergelijke straat op Urk komt. Aha. Ja, want die, ja, die straatnamencommissie, <laughs> daar moet hij toch Ik niet kijken. Ik stel me zo voor, aan het eind van, van aan de <laughs> van Aletta Jacobsstraat... we slaan linksaf de Jan-Pieter... Uh, Koen straat in. Zoiets. <laughs> dat, dat wordt een prachtig amalgam, een heel <laughs> mooi mozaïek daarop, Urk. 1500 woningen, geloof ik, of 15.000? Nee, 1500. Nee, woningen. Ja, precies, 15.000, heel veel. 1500 woningen, dus dat betekent ook nogal wat straten. Veel te kiezen, dus door onder andere een straatnaamcommissie. Mooi democratisch gegeven. Hoeveel mensen zitten daarin? Op dit moment, uh, daar kwamen, uh, kwamen wij dus ook maandag achter... Oh. Zit, al, zit alleen de uitige wethouder daarin. En, en eigenlijk vind ik, daar hoort een wethouder helemaal niet in te zitten. Daar moet gewoon een, uh, een, een, een, een, een aantal mensen in zitten. Uh, wel mensen van Urk, maar die niet rechtstreeks met de politiek bezig zijn... die zouden daar op een rustig moment uh, zich over moeten buigen. Of een referendum natuurlijk. Om te kijken... Welke... Of een referendum, toch? Nou, CDA is niet direct voor een referendum. Wij zijn meer voor nee. de vertegenwoordigende democratie. Oh ja, oh, ja. Maar, alleen, maar alleen een wethouder? Op 21 maart kunnen mensen kiezen uh, wat ze willen. Dus maar maar ook we trekken de burgers er wel bij... want de burgers kunnen natuurlijk wel hun input leveren. Prijsvraag? Een prijsvraag bijvoorbeeld. Dat oh. zou heel goed kunnen. Nou, dat is hartstikke leuk. Wat sowieso hartstikke mooi is, is dat u raadslid bent. En dat mag best wel gezegd... want er zijn veel mensen in het land die denken... daar begin ik niet aan. Uh, het kost me veel te veel tijd. Ik krijg er ook te weinig voor terug. In financiële zin. Maar u dacht in een nog niet zo grijs verleden... ik ga dat wel doen. En dat moet u natuurlijk ook een goed gevoel geven, Sofie in het veld. Uh, democraat als u bent, u natuurlijk ook, Sibinia. Want zonder u, Willem Foppen, redden wij het niet. Mensen als u, redden wij het niet in het land. Waarom zegt u, ik wil die raad in? En opnieuw, wilt u dat? Die raad ben ik ingegaan omdat ik zelf vanuit mijn werk... geconfronteerd werd met een aantal zaken vanuit de gemeente... waarvan ik dacht, dat moet gewoon beter... En dan is het heel makkelijk om kritiek te uiten en noem maar op... maar dan op een gegeven moment, als de kans zich voordoet... Uh, dan, uh, dan moet je zelf de hand aan de, aan de ploeg slaan... en dan uh, moet je gewoon meedoen. Sofie in het veld, hoe groot vindt u dat probleem... dat nou ja, niet alleen me weinig mensen zin hebben... om zelf actief te zijn in de politiek... maar ook omdat zo weinig mensen 21 maart denken... nou, ik ga eens stemmen. De helft ongeveer neemt de moeite, is de verwachting. Ja, nou ja om uh, met het eerste te beginnen... Uh, en, en trouwens zeker de, de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, er zijn natuurlijk een heleboel taken... van uh, het Rijk naar de gemeente gegaan... dus dan is het, he, daar krijgen mensen rechtstreeks mee te maken. Dus ik zou altijd zeggen... Uh, He, gebruik je stemrecht en, uh, en maak ook het verschil. Um en Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat we het aantrekkelijk genoeg maken voor mensen om mee te doen aan die gemeentepolitiek. Ik heb ooit zelf uh, in de grijs verleden heb ik me ook een paar jaar bezig gehouden met de gemeentepolitiek. Uh, en ik, ik kwam eigenlijk tot ontdekking, want ik had daar een hele lage dunk van. Ik dacht, nou ja, gemeente echt. Maar als je dan een keer meer aan de gang gaat, dan is het, het, het, is, het, is, uh, het is heel belangrijk. Het is leuk. Je kan ook echt iets uh, bereiken, iets heel concreets. Het is heel dicht bij, uh, ja. bij je eigen uh, woonplek. Dus het is heel belangrijk dat we dat we ook goed. Goeie mensen daarvoor en krijgen. hoe we het dan aantrekkelijker moeten maken... dat is zo dadelijk nog een discussiepunt hier aan tafel. We gaan even, zoals het dan zo heet, een tussenstandje halen... bij de wedstrijd AZ tegen Sparta. Er is gescoord, Chris Wobben. Ja, verrassenderwijs. Je zou denken AZ komt op voorsprong... maar niets is minder waar. Sparta dat aanval na aanval over zich af ziet rollen... Die wacht maar af, krijgt één hoekschop. En die hoekschop wordt keurig aangesneden. Dan is het Chabot, de lange centrale verdediger. Die kopt boven alles in iedereen uit. Maar hij kopt wel de bal in het doel. En dus leidt Sparta, de nummer laatst van de Eredivisie in Alkmaar. Op bezoek bij die goed voetballende nummer drie. Maar ja, met goed voetbal kom je niet alleen. Je moet scoren. En dat is nou juist wat Sparta heeft gedaan. De Spangenaren leiden met 0-1 door een doelpunt van Bart Chabot. Mooie term, Spangenaren. Ja, Sibinia, wij discussiëren. Ja, oh, waar oh, Ja, je was nog te horen op, oh, op deze zender. Ja, ja. Maar goed, nu weer het woord aan Sibinia. Want we discussiëren hier over, die, die, over de gemeenteraadsverkiezing... over lokale democratie. Met een vraag gesteld door Sofie In het Veld eigenlijk: is hoe maken we die, die gemeentepolitiek weer aantrekkelijker? Dat meer, meer mensen er zin in hebben om zich ook ermee ja, tegenaan te bemoeien. Ik denk dat het eerlijk gezegd uh, zowel meevalt. Als niet, er zijn natuurlijk gemeenten waar, waar landelijke partijen grote moeite hebben om een lijst op te stellen. Uh, en dus te weinig kandidaten hebben. Maar er, zijn, er wordt ook een serieuze strijd geleverd over de gemeenteraad. Uh, er zijn zeker in de steden, maar niet alleen daar, uh, echt veel meer kandidaten dan er gemeenteraadsleden zullen zijn. Dus er, we kunnen niet echt zeggen dat het, uh, dat het uitsluitend een probleem is. Uh, en de gemeente leeft wel, maar zou meer kunnen leven. Omdat wij een deel van de, de gemeentelijke democratie. Vergelijk met andere landen eruit hebben gelicht. Wat bedoelt ze daarmee? Nou ja, daar kom ik nu op. Ja. Wij hebben namelijk geen gekozen burgemeester. Dat is natuurlijk een beetje raar. Een beetje boel raar. Hebben we nooit gehad, hè? Nee, maar daar wordt het niet beter van. of slechter. Ja, dus uh, we, hebben, uh, we zijn over het enige land ter wereld, ik geloof een paar dictaturen na. Er zijn zelfs dictaturen waar wel een gekozen burgemeester is, zou ik willen zeggen. Dus, uh, en als je het sluitstuk van de lokale democratie, te weten, in de voorzitter. Uh, uh, via een benoemingstraject. En tegenwoordig gaan we natuurlijk wel een beetje met inspraak van de gemeente. Maar we moeten dat, uh, als we de gemeentelijke democratie willen voltooien... dan moet je er een, echt een politieke zaak van maken. En dan moet het duidelijk zijn dat zaken als veiligheid... en de, de, de, de, de gemeentelijke belastingen... dat, dat daar gewoon uh, nadrukkelijk, uh, ook inclusief de burgemeester... over gedebatteerd er moet worden. Er moet meer strijd zijn. Mist u strijd op Urk, Willem Foppen? Nou, strijd uh, mis ik niet. Er is strijd genoeg. Uh, ja. Kijk, er zijn heel veel dingen waar we elkaar kunnen vinden, maar er zijn ook verschillen. En daar uh, vinden flinke debatten af en toe plaats. Want een gekozen burgemeester bent u daarvoor? Ik denk het niet, eigenlijk, als CDA. Uh, daar ben ik niet uh, direct een, een, een voorstander van. Ik, en Sip uh, die, die zegt net. Uh, dat de gemeenteraad een klein beetje invloed heeft. Maar uh, t, mijn ervaring is... ik heb zelf een burgemeestersbenoeming meegemaakt. Uh, uiteindelijk is het toch op voordracht van de gemeente... dat er een uh, burgemeester benoemd wordt. Ja, U hebt wel degelijk invloed. Misschien moet dat ook meer uh, gepromoot worden... dat het inderdaad echt ergens over gaat, Sophie in het veld. Dus toch meer campagnes? Ja, ik, ik denk maar mee. Uh, nou ja, pff, mensen moeten uiteindelijk zelf beslissen uh, wat, ze, wat ze belangrijk vinden. Maar ik hoop wel dat, zoals jij, de, de decentralisatie van de afgelopen jaren... dus meer taken naar de gemeente, dat dat ook maakt uh, dat mensen meer, uh, meer gaan stemmen. Uh, maar u had het net even over de gekozen burgemeester. Ja, dat doet mij D66 hard uh, natuurlijk uh, goed. Uh, <laughs> maar uh, als je kijkt naar, naar Door het politieke... Door volk gekozen burgemeester zou ik dan zeggen, hè? Dus Uiteraard, niet door de gemeenteraad, zoals het ja, ja. tot op zekere hoogte. Nee, ja, maar dat is wel al, al vijf voor hoor. Ja, dus ik, ik misschien op... wist niet iedere luisteraar dat uh, nog, vandaar dat wil ik hem even zeg. Uh, nee, nou dan hebben we dat bij deze weer even opgefrist. Maar ja, we, we proberen nu ook, uh, want in, in Europa worden de, de politieke leiders worden vaak bedisseld door de regeringsleiders achter gesloten deuren. En wij proberen nu vanuit het Europees Parlement ja. om daar om ook meer. Uh, zeg maar invloed te geven gewoon, aan de kiezer in het stemhokje. Dat is nog heel indirect. Uh, het is een eerste stap, maar we hopen wel, wij noemen dat de spitsenkandidaten. Ja. Dat zijn een soort uh, lijsttrekkers, als het ware. Uh, het, zodat als je, uh, als je in het stemhokje staat en je stem bijvoorbeeld uh, op de CDA... Nou, ja. dan gaat je stem indirect ook naar de christendemocratische kandidaat... om voorzitter van de commissie te worden. Het is een klein, het, een klein stapje. Een klein maar, stapje op weg naar ik ik hoop weer wel Uiteindelijk moeten Europeanen, en net als in de gemeenteraad... zelf beslissen wie hun politieke leiders zijn. Zo ging het uh, deze uitzending over de gemeente, over de lokale democratie. Zo ging het deze uitzending over Europa, de Europese politiek. Dank ervoor voor uw bijdrage aan dit debat. En over het ijs ging het ook. En, en over ijs. ijs. Zeker <laughs> ook over ijs. Min 10. Ik zie dat daar staan voor komende donderdag. Morgen is WNL op zonnig, Onder andere met minister van Defensie, Ank Bijleveld. Dat is trouwens niet s ochtends, maar s'avonds... op 11 uur op NPO1 met natuurlijk Rick Niemann. Ik wens u een lekkere, koude zaterdagnacht. Dag. <hijen> Opiniemakers is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. De taalstaat is er niet. De taalstaat is er wel. Luister naar de exclusieve podcast met de taalstatus van schrijfster Jessica Deurlacher. Zij kiest haar favoriete boek, gedicht, lied, film, spreker en nog veel meer. Abonneer u in uw podcast-app of ga naar nporadio1.nl slash de taalstaat. Wachten? Dat is nergens voor nodig.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 Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo dat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl Kansfonds. Geven om een ander. Een klant van ons bij ZeeTours zei laatst. Het leukst van onze cruise met Holland America Line... vond ik dat je de zon zag ondergaan boven Barcelona... en hem weer zag opkomen boven Marseille. Klopt, zeiden wij. Je vaart s'nachts, dus overdag heb je alle tijd om steden te bezoeken. Wilt u ook de zon zien opkomen boven pakweg Monte Carlo? Kijk dan eens op zeetours.nl. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Boek nu op zeetours.nl uw Middellandse Zeekruise met Holland-Amerika Line. Inclusief vluchten al vanaf 1249 euro per persoon. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau, maar ook hier bij een klant in IJmuiden. Dankzij KPN hebben ze hun kantoor overal bij zich. Zodat ze, tussen de bedrijven door, even de lading kunnen checken die straks de wagens in gaat. Top, die lading gaat er prima in hoor. Wat je ambities ook zijn... Je bent vrij om te groeien met KPN. Ontdek hoe KPN kan helpen om jouw ambities te realiseren. Op kpn.com slash groei. Voel je vrij, KPN. Och, heeft u last van gewrichtpijn?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 Tijdelijk Citroën Jumper Economy uitvoering. Met 2000 euro voordeel en financial lease van 5 jaar met 0% rente. Kijk op Citroën.nl. Citroën. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven? Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1.